Ze begonnen vermoedelijk een half jaar geleden in Manchester met het graven van een 30 meter lange tunnel naar een winkel. Aan het eindpunt boorden ze door de 35 centimeter dikke botonnen vloer van de winkel en de bodem van de geldautomaat. Volgens de winkelier in Manchester zat er voor maar 7,500 euro in. Het weer, zon, maar ook wolkenvelden bij een graad op 7. Vannacht opklaringen en lichte vorst. Dit was het NS -journaal. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Straks hoort u hier in Opium uh, wie de kanshebbers zijn op de, de popprijs, Althans, volgens deskundigen die het weten kunnen. Wel, wie zou vanavond weer op Noorderslag in Groningen die popprijs moeten krijgen? Opvolger dan worden van Karel uh, Emerald, die hem vorig jaar won. En Kajtman daarvoor. En ach, wie, wie al niet? De dijk. De Siem, de Nits, hebben hem allemaal, allemaal al gehad. En verder bellen we met uh, iemand die in de trein zit op weg naar een voorstelling. Dat kan ook, het hoeft niet altijd met een bus te zijn. Uh, Mark Rietman die speelt in de Gijsbrecht en hij is onderweg. We bellen met hem en we hebben straks ook een zeer geslaagde 80 seconden. Wat hebben we nu maar uitdraaien? check uh... wat vind jij ervan? Ik vind het lekker natuurlijk. Ja? Ja, ja, nee, dat snap ik. Dit is uh, Paranoid van de Black Sabbath. Um, grootste hit van het heavy metal gezelschap. Uh, de biografie van die legendarische Sabbath-gitarist uh, Sabbath Tony Iommi is, is door het uh, gezaghebbende tijdschrift Guitar World uitgeroepen uh, tot biografie van het jaar 2011. Uh, de biografie Iron Man, My Journey Through Heaven and Hell with Black Sabbath, is geschreven door een Nederlander, uh, Tjerk Lammers, die hier naast mij zit. Je bent bekend van uh, Aloha, de Aloha-tijdschrift, onder andere. Uh, ja. hoe, hoe kom jij op het. Op, op, uh, of hoe komt uh, Tony Ayomi op jouw pad of andersom? Hoe werkt dat? Ik werkte in de jaren tachtig voor een platenmaatschappij, uh, internationaal. En uh, zij, hij was toen een van mijn uh, uh, klanten, om het zo maar eens even te zeggen. En heb toen veel uh, Tunez met hem gedaan. En dus hij we bevriend geraakt, vandaar. En dan op een gegeven moment komt de vraag van... Chirk. Uh, uh, <laughs> ik weet niet hoe hij jou aanspreekt. TJ noemen TJ, we TJ, het daar, tj ja. uh, would you like to write my uh, biography? Nou, yes. nee, zo ging het niet. Uh, toen de tijd uh, had hij een uh, biograaf bij zich. Maar oh. dat boek, dat kwam er maar niet. Zoals het wel vaker gebeurt natuurlijk. En uh, toen ik hem een jaar of zes geleden weer sprak... toen uh, kwam het gesprek daarop. En toen zei ik, nou dan doe ik het wel. Toen zei hij, dat is goed... En, en zo is het komen eigenlijk. Ja, en hoe, hoe werkt het dan? Is dat een kwestie van, van veel telefoongesprekken voeren? Of ga je dan echt bij hem langs? Uh... Nee, nee. Ik heb, uh, eerst heb ik een paar weken lang zijn uh, leven uh, geresearched. Dat heb ik vertaald in uh, ongeveer 1500 vragen. Uh, en ik ben, hij woont in Birmingham. In een soort van kasteel. En ik ben daar een keer of uh, vijf naartoe geweest... om uh, in totaal iets van 50, 60 uur met hem, uh, met hem te praten, te interviewen. Ja, en daar is een berg tekst uitgekomen. En daar is het boekje uit, uh, uit voorgekomen. Ja, het, boekje, het, is, het is een lijvig werk. Van toch maar liefst uh, even kijken. Bij, bij ja, een nou, pagina. Het, het is een behoorlijke peel, ja. Dat ja, is waar. Ja. Uh, um, uh, ja, je zegt uh, dat je eerst research hebt gedaan. Want je had ook kunnen zeggen van... ik ga gewoon met hem praten en ik geloof alles wat hij zegt. Maar je denkt ook één bron is geen bron natuurlijk. Nou, dat is, dat is nog niet eens de belangrijkste reden. De man is uh, uh, 63 op het ogenblik. En hij heeft zwaar leven geleid. En ik heb mijn eigen geheugen. Zeker mijn geheugen uit de tijd dat wij nog samen op stap waren. Ja. En het is niet uh, onfeilbaar. Dus ik dacht dat het wel verstandig was om allerlei dingen uh, te achterhalen. En hem daarmee te confronteren, zodat hij het zich weer herinnerde. Ja. Waren dat tropenjaren, die uh, jaren met hem op pad? Nou, als het al tropenjaren waren, waren, het, uh, waren de tropen heel leuk. Laten we het zo stellen. <laughs> het, was, het was zwaar, maar het was te gek. Maar ja. met veel drank en uh, dat soort dingen? Of? En drugs, ja. Ja, ja met... Uh... Poedersuiker, zo maar zeggen. Nee, dat ja, dat klopt wel. Ja. Dat ook, ja, ja. Is hij daar nu helemaal vanaf? Ja, hij is. We uh, uh, hebben net afgelopen week gehoord dat hij uh, lymfeklierkanker heeft. Ja. Ik weet niet wat dat betekent. Ik heb het even nagezocht. Er zijn 70 verschillende vormen. Maar dat is geen goed nieuws natuurlijk. Hm. Dus uh, hij zal wel uh, andere medicijnen gebruiken. Op heb je hem bedoel. daarover gesproken? Al? Nee, nee. Ik heb hem uh, nog niet gesproken. Ik, uh, ik vond niet dat ik uh, daar gelijk al over aan de telefoon moest gaan hangen. Waarom niet? Hij zal wat anders aan zijn hoofd hebben, denk ik dan. Nou ja, je kan toch laten weten dat je met hem meeleeft of iets dergelijks. Oh, dat heb ik wel gedaan. Ik heb hem een uh, sms'je gestuurd. Okay. Ja. Zou je hem, uh, Tony Ayomi voor de uh, Radio 1 kunnen, kunnen neerzetten? Wat, wat, wat is het voor man? Uh, bedoel je persoonlijk of muzikaal? Nee, laten we even muzikaal. Laten we het even bij de muziek houden. Um, het is een... Uh, hij en zijn drie uh, makkers in Black Sabbath... komen uit uh, een afgrijzelijke achterstandswijk in, in Birmingham. Uh, echt uit arme gezinnen. En uh, in de tijd dat er uh, Flowerpower was en we houden allemaal van elkaar, kwamen zij met muziek die uh, eerlijk gezegd zei: van uh, het is verschrikkelijk, en vreselijk en afgrijselijk. Uh, en uh, in plaats van huppelige klanken kwamen ze met loodzware, uh, beukende. Uh, uh, heavy metal, zoals dat dan heet. Ja. Um, te geheel tegen uh, de stroming in. En uh, de gitarist, Tony Ayomi, die heeft die die loodzware gitaarklanken heeft hij uitgevonden. Ook uh, dankzij een blessure die, ja, die hij uh, vroeger opnieuw. Want eigenlijk heeft hij dat gitaarspel uh, noodgedwongen op deze manier vormgegeven. Komt het wel een beetje op neer, ja. Hij, uh, hij was uh, metaalbankwerker. En uh, toen zijn, uh, zijn middelste twee vingers van zijn Fredhand... De, de vingers waar je dus de snaren mee indrukt... De hals van de, ja, van de gitaar. Die zijn er afgesneden. Uh, laatste twee kootjes. Ja. Uh, halverwege ja. een nagel en een hele nagel. En toen heeft hij omdat het echt een doorzetter is, dat, dat komt ook uit het boek naar voren, uh, heeft hij uh, zelf protheses gemaakt. En sindsdien maakt hij ook zelf protheses. Hij was toen geloof ik 15 of 17, ik weet het niet meer precies. Maar hij heeft die protheses heeft hij erop gezet. En, uh, een soort vingerhoedjes, hè? Vingerhoedjes, ja. Een ja. soort van vingerhoedjes met, met leer uit een jasje, zodat het de huid nagebootst werd. Ja. En, uh, en uh, daarmee heeft hij dus. Uh, zijn carrière voortgezet. En wat heeft dat voor effect gehad op het, op het geluid wat hij produceert? Nou, hij kan niet alles meer met die hand. Uh, het is bijna hetzelfde verhaal als Django Reinhardt... waar hij ook door geïnspireerd werd. Hij kan niet al die vingers meer even goed gebruiken. Waardoor hij andere oplossingen moet zoeken dan normaal. Dus andere uh, grepen. Ja, waar je dan gauw op neer... Uh, het komt gauw op powerakkoorden neer. Hm. Dan gebruik je minder snaren, maar het, het loeit wat harder. Het loeit als een en, natuurlijk. En hij vibreert heel veel met, zijn, met, uh, met de, de vingers die dan wel ja. snaren kunnen aanraken. Ja. Waardoor je een beetje een soort van ja, zinderend, loeiend geluid krijgt. Ja. Als hij dat ongeluk nooit gehad had, was de, was de band er wel dan gekomen? Of? Uh, nee. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat weet je niet. Nee. Ik denk het wel, maar... Ja. Uh, maar dat was het geluid in ieder geval niet, niet geworden wat. Het nu ik is. denk dat het iets anders was geweest. Maar ik denk dat, dat die vingers niet het enige uh, zijn wat dat geluid betreft. Mm. Ik denk dat de achtergrond, uh, uh, die arme achtergrond en de woede. Dat dat, dat, dat meer invloed had nog. Uh, hij is ook niet alleen natuurlijk. Uh, nee, de Andere nee, jongens nee. doen ook nog mee. Zoals die uh, Osborne. Ja. ja, maar het, het is ook. Gaan wij nog een klein stukje Iron Man draaien, denk je Hans? Wil je dat? Nou, daarin kun je horen wat deze band zo uniek maakt. Uh, je hebt de riff. Hij noemt ook wel de riffmaster genoemd. Hij ontwerpt dus uh, gitaarriedels. Die, die zeer zwaar klinken. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou. Maar waar bij andere groepen de bas daartegen inspeelt. Met een loopje. Gaat en de zanger uh, een geheel eigen melodielijn ja. uh, verzint. Ja. Gaat het bij Blisseur, Ik Ze hebben het allemaal gelijk op. Omdat Osjosborn gewoon niet intelligent genoeg was ja. om iets anders te verzinnen. Ja, die tegenmelodie is ver te zoeken inderdaad. Ja, ja ze gaan ja. met z'n allen gelijk op. Ja. En daardoor wordt het ook heel erg uh, zwaar. zwaar. En, da en dat tekent wel de heavy metal van Black Sabbath. Zwaar op de hand ook? Nee. Uh... Want ze zijn heel erg door, door de mensen die geïnteresseerd waren in het occult en dergelijke... een beetje geëigend, hè? Alsof... Ja, dat is hun overkomen. Ja. Uh... Maar waren ze daar blij mee? En was A hij daar blij aanvankelijk mee? Aanvankelijk waren ze nogal verbaasd, eerlijk gezegd. Hm? En, uh, Hoe kwam dat eigenlijk? Is dat alleen door dat geluid? Of is dat het, het, uh, met andere het, dingen te maken? Nou, het was ook een samenloop van toevalligheden. Want het kwam door het geluid, wat, wat je gerust ja, eng kunt noemen. Uh -huh. Ik vond het ook eng toen ik 15 was en het voor het eerst hoorde. Uh, het kwam ook omdat de platenmaatschappij een omgekeerd kruis... Uh, op hun platenhoes had afgebeeld, zonder dat ze dat zelf wisten. Oh, lekker. Uh, de plaat werd ook op vrijdag de 13e uitgebracht. Ja, ja. Dus de marketingmensen die wisten ook wel wat ze <laughs> deden. En de teksten hadden wel iets occults, Black Sabbath, de naam alleen al. En dat komt allemaal van de bassist af. Die schreef alle teksten. En daar had Tony eigenlijk geen weet van, geen interesse in, enzovoort. Tony, hij maakte de muziek. Tony die speelde lekker mee en die vond het allemaal wel prima. De teksten vond hij allemaal wel prima, ja. Het is bijzonder om zo'n zo uh, man neer te zetten. Uh, uh, nog bijzonder is dat het, de, de traject is niet ten einde. Want ze gaan ook weer, ze gaan weer optreden. De, de, in de ja Oostpannen. als ze gezond uh, genoeg zijn wel ja. Ja, ja. ja want hoe, hoe gaat dat lopen met die met die als die ja, als die kanker van hem inderdaad als dat zo ernstig is dan dan zou dat wel eens de plannen uh, gigantisch in de in de in de wielen kunnen rijden, maar ik ben geen medicus maar nee, dus dat snap dat, ik. Uh, dat dat zal wel ja. Ja, moeilijk Maar de plannen doen. zijn om inderdaad weer gaan toch te gaan ja, optreden. Ze zouden aankomende zomer gaan ze weer uh, op stap de, mm -hmm. de vier mannetjes. Het is ja. wel bijzonder hoor dat ze ook allemaal nog leven. Want hoe welke leeftijd hij is inmiddels in de 60 en welke leeftijd hebben Nou, heeft ze leeftijd? zijn hij is 63 uh, ik denk dat Ozzy 62 is, die zat op de middelbare school in klas Lager, dus die zal een jaartje jonger zijn. Maar het zijn natuurlijk geen, uh, geen atleten die een hele leven lang... op uh, appeltjes en uh, groene slagen geleefd hebben. Dus het, het, uh, <lacht> zeker drie van de vier die zijn er behoorlijk uh, zwaar aan toe, moet ik zeggen. Ja, ja, er wordt wel eens gezegd van de, de, de groep als de Stones en zo. Jongens, hou er, nou toch mee, m, nog, hou er toch eens mee op. Maar jij zegt, laat ze toch vooral Nee hoor, daar ben ik helemaal niet mee eens. Nee? Ik vind dat uh, elke band die, uh, die het nog kan, die moet het gewoon doen. Hmm. We moeten met z'n allen door, doorwerken tot 67, geloof ik. Waarom mag een muzikant dat niet? Ja. Je... En, en wij genieten er ook nog van. Dus... Ja. Ga je nou ook weer met z'n op pad als, als, het, als het doorgaat? Nee, maar ik ga wel naar het concert. Je gaat dat wel zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Goed. Nou, uh, en, en gefeliciteerd met die prijs, want het is heel bijzonder dat je dus een prijs krijgt in het, in het buitenland uh, van het blad uh, Guitar World, biografie van het jaar 2011. Als, als Nederlander. Dat lijkt me toch wel een grote eer. Ik vind het ook wel een pluim in mijn hoed. Maar ja, goed, de eer komt eigenlijk Tony toe, natuurlijk. Het is zijn verhaal. Ja. Goed, maar jij hebt het opgeschreven. Ik heb het opgeschreven. Zo dus is het staat. dat. Ja, dankjewel. Niet in Nederlandse winkels te kopen, geloof ik. Althans, niet de vertaling. Uh, er is nog geen vertaling. Ze nee. zijn er wel mee bezig. Maar dat gaat allemaal via uitgevers enzovoort. Dus daar heb ik geen weet van, eerlijk nee. gezegd. Daar houden wij dan weer in de gaten voor jou. Heel fijn, dank je. Jack Lammers. Het boek Iron Man over gitarist Tony Iommi... is vooralsnog uh, alleen in het Engels te verkrijgen bij de Betere Boekhandel via internet. Een Black Sabbath gaat dit jaar. de vol lente, zou ik daar maar zeggen. En een nieuw album opnemen. En ze gaan weer toeren als de gezondheid, althans van IOMI, het allemaal toelaat. Ja, dit is Opium. Vanavond wordt de popprijs uitgereikt op Festival Noorderslag in Groningen. Die prijs die wordt uitgereikt aan de artiest die afgelopen jaar... het meest betekend heeft voor de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat sinds 1986. Winnaars van, ik noemde er al enkele, de Scene, The Nits, Too Unlimited, Kaidman, vorig jaar Carol Emerald. En wij vroegen aan vier experts wat ze verwachten van vanavond. Te beginnen met 3FM-DJ en AVRO-collega Gerard Ekdom. Het kan heel verrassend lopen. Het kan natuurlijk uh, zijn dat de popprijs gaat naar een, een nieuwe, veelbelovende uh, talent. Het kan ook zijn dat hij gaat naar een gevestigde naam uit de gevestigde orde die een soort prijs krijgt. Dus uh, het kan twee kanten uitgaan vanavond. Het kan gewoon Afrojack worden. Keihard Afrojack. Maar het kan ook gewoon... De Golden Earring zijn. Ja, de Golden Earring, ja, die behoeven natuurlijk helemaal geen verder uitleg. Afrojack is een DJ die op het moment grote successen in onder meer Amerika behaalt. En in zijn uh, privéjet de hele wereld overvliegt. Maar wie is Gerard's persoonlijke favoriet? <laughs> Dat is een gewetensvraag. Ja. Want uh, ik gun uh, Afrojack, uh, die op dit moment aan de top van de wereld staat, uh, deze prijs ook. Aan de andere kant denk ik, Golden Earring maakt al sinds de jaren zestig al, al muziek. En die hebben nog nooit die prijs geholpen. Die verdienen, die verdienen hem echt. Ja. Dus uh, wat dat betreft zou ik bijna zeggen: geef hem aan de Golden Earring. Ik denk dat ze het net achter het net gesist hebben, of zo, wat betreft die prijs. Ze zijn de mensen die in Amerikaanse hipprader meer dan eens hebben gestaan. Ja, en ze worden nog steeds dagelijks gedreigd met de Lady Smiles, man, ja. Ik weet het ook niet. Ik heb ook geen idee. Nee, Gerard Ekton dus. Hij weet niet waarom de Golden Earring de popprijs nog, no nog nooit heeft gewonnen. Door naar Menno Pot dan, van de Volkskrant. Die vindt Afrojack geen kanshebber. Maar wie dan wel? Eigenlijk uh, kan ik me maar twee namen bedenken die hem zouden kunnen winnen. De, de eerste daarvan is de jeugd van tegenwoordig. Uh, oh, ja. Heel belangrijke uh, ja, zeg maar taalvernieuwers in de popmuziek. Ze maken hilarische teksten... En uh, ook muzikaal hebben die een zo ontzettend eigen geluid ontwikkeld... dat ze er uh, artistiek, wat mij betreft, volledig voor in aanmerking komen om die prijs te winnen. En ik verwacht ook eerlijk gezegd dat zij hem krijgen. Hm. En de andere kandidaat, dat zou de Golden Earring zijn. Nou ja, twee stemmen voor de Earring al. Wat denkt Roosmarijn Meijer, DJ en muzieksamensteller bij 3FM? Ik zet mijn geld op de winst voor de popprijs van de Jeugd van Tegenwoordig. Hey. Omdat zij het afgelopen jaar een bijzonder succesvol jaar hebben gehad... waarin ze zichzelf met hun derde album, De Lachende Derde... drie dubbel zo goed hebben neergezet als in uh, de top van de, de Nederlandse hiphopwereld. Goed verkoopend het album en zelfs in het buitenland ook uh, uh, uh, behoorlijk goede zaken zijn gaan doen. Flikiki, flikiki, flikiki, flikiki. Uh, uh, uh, en kijk je grappie, Leuk zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is een halve werk, maar een goed begin is maar de Ja, dat was uh, de jeugd van tegenwoordig. Mu de de, de taal dus. Uh, woorden hoorden Meijer net over uh, hen. Uh, wat denkt deze 32-jarige DJ als jonkie van de Golden Earring als prijswinnaar? Ja, ik, uh, uh, ik ben van de nieuwe band, bij 3 voor 12 op de Dus... Gaat mijn hart daar meer naar uit naar mensen die nu nieuwe dingen aan het doen zijn? Voor Cornelius zal dat een soort afronding zijn. Ja. Tot slot, Daniel Dekker, presentator op Radio 2 van de Gouden Uren. Ik, ik weet niet of ik ook iets kan winnen als ik het goed heb... maar ik ga ervan uit dat de jeugd van tegenwoordig dit jaar de, de prijs wint. Um, hoewel ik ook wat anderen in mijn hoofd heb die ook nog wel kans maken. Ik heb aan Tim Krol gedacht, aan Whalen. Um, maar ik denk dat de jeugd van tegenwoordig de prijs wint. Uh, dat is dan wel terecht, hoewel ik ook vind dat... Um, uh, de Nederlandse oudste rockband... die dit jaar een 50 jaar jubileum vieren, de Golden Earring... ook heel veel recht hebben op deze prijs. Drie stemmen dus voor de Golden Earring... en ook drie stemmen voor de jeugd van tegenwoordig. Maar wat van mensen te denken als André Rieu en Nick en Simon... want die worden ook genoemd. Ja, zij zitten toch weer in het in het wat meer populaire genre. En uh, ja de ervaring heeft wel geleerd dat de popprijs toch altijd wel gaat naar, uh, naar bands en uh, artiesten, songwriters die uh, meer aan de serieuzere kant van de popmuziek zitten. En als dat niet zo is, uh, wat we al een keer hebben meegemaakt met Tour Limited, dan, uh, ja, dan uh, is het publiek non amused om het maar eventjes zacht uit te drukken. Dus er werd met bier gegooid en er werd, uh, ja, er brak, uh, nou, er brak er geen rellen uit, maar daar zat het toch heel dicht tegen aan. Ja, een bier, die krijgt men altijd wie de winnaar ook is. Uh, wie die popprijs daadwerkelijk krijgt vanavond... wordt over enkele uren duidelijk als die wordt uitgereikt... op Festival Noorderslag in Groningen. Overigens is de Popmedia-prijs gewonnen door de DWD recordings van De Wereld Draait Door. Terjeke Lammers, heb jij een idee? Wie, wie zou wat jou betreft de, de popprijs mogen krijgen? Uh, de golden earring golden natuurlijk. Earring. Die nou, mensen die doen al een halve eeuw mee. Precies. Vier stemmen. Ik zeg, doe de earring, jongens. Goed, we gaan uh, iets heel anders doen. De 80 seconden. U weet het. Elke week geven wij een... Uh, ja, ze staat al te glimmen. Dus geven wij een groot talent hier de gelegenheid om uh, 1 minuut en 20 seconden uh, iets van haar of zijn kunnen te tonen en te laten horen. Nou, wie is dat vandaag? Vanochtend is ze geslaagd voor haar HAFA Bra-examen. Dat is harmonie, Varen en brassband. Examen A, waarbij muzikanten worden getest op hun kennis en vaardigheden. Ze is een van de talenten van Jong uh, Excelsior, een van de oudste zelfstandige jeugdorkesten van Nederland. De 80 seconden van de 12-jarige klarinetiste Marten Obbers you Ja, komt u waar hoor. Dat was uh, Marte Albers met een heel orkest uit een CD-doosje. Uh, uh, vind je dat fijn om, om met uh, een heel orkest te spelen of via alleen thuis uh, voor, de, voor de standaard met de bladmuziek? Vind je dat prettiger? Nou, ik vind het leuker om uh, in een orkest te spelen, mm -hmm. omdat dan uh, wat minder aandacht op me is gericht als ik in mijn eentje speel, bijvoorbeeld zoals nu. Ja. Um, maar ik vind het ook vooral veel gezelliger. Want bij de vereniging Young Excelsior heb ik ook heel veel vriendinnen. En vind ik gewoon gezellig ja, dat om gezellig. dan te spelen. En gaat het dan alleen, alleen over, over popmuziek of over, over, ook over Justin Bieber? Uh, of over jullie eigen muziek of over, over pop, Justin Bieber en dat soort dingen? Um, nee, we spelen geen Justin Bieber. Nee, maar daar gaan de verhalen toch wel over in de gesprekken met je vriendinnen? neem ik aan. Ja. ja, ja. zet je vader staat je achterhoofd te filmen? Ik weet niet, meer hij maar even naar de camera. Je <laughs> kan ook aan deze kant komen. Dan ziet, dan ziet, u, ziet u er meer van misschien. Ja, ik kan het met de camera. Ja. Hey, en, en dat HAVA-bra-examen wat je vanmorgen hebt gedaan, is dat heel ingewikkeld? Um, ja, je moet gewoon liedjes spelen. Je moet iets naspelen en je moet iets uit je hoofd kunnen. En dit liedje heb ik uit mijn hoofd gedaan. Zo. En nu, nu had je wel bladmuziek bij Ja. Want je was iets zenuwachtiger dan voor ja. het examen. Ja. ja. Je staat niet elke dag in carré natuurlijk. Nee. Nee, zo is het. Goed, ga je in de toekomst ga je in je eentje spelen? Of uh, solo voor een groot orkest? Nee? Nee. In een orkest vind ik weinig. Ja, en, en, maar wil je wel doorgaan met de muziek of wil je iets heel anders gaan doen? Uh, ik wil denk ik wel gewoon doorgaan. Dat lijkt me wel leuk. Oké, okay. nou vooral doorgaan. Dankjewel. Marten Albers was dat. Uh, en uh, ja, als u uh, uh, daar meer over wilt weten, over Marten bijvoorbeeld, dan kunt u op de opium Facebookpagina kijken. Daar staat uh, de komende week een optreden van. Uh, Nee, de beelden van dit optreden. En een interview met uh, Marten. En de, de beelden van haar vader, die staat er misschien ook al bij, weet ik niet. En uh, we zijn altijd op zoek naar, uh, naar nieuw talent. Dus uh, schrijf jezelf of een kennisvriend, familielid vooral in via opium.afro.nl. De bus onderweg naar een optreden. Deze week met, ja, deze week met uh, acteur Mark Rietman. Elke week bellen we zo rond deze tijd met een uh, acteur... of een in gezelschap onderweg naar een voorstelling. Uh, uh, Mark die speelt uh, de rol van Gijsbrecht in de gelijknamige voorstelling... Gijsbrecht van Amstel bij het uh, gezelschap Het toneel speelt. Dan zou je zeggen, hij speelt in Amsterdam. Nee, hij speelt vanavond in het Chassé Theater in Breda. En hij zit in de trein, toch, Mark? Ja, ik zit in, uh, op het centraal station te wachten tot hij gaat... 27, 27 ja, 16 uur 27, dan hebben we nog even. Uh, ga, ja. ga je dan ook de trein in met de gevleugelde woorden... ...vaarwel mijn Amsteland verwacht en ander hier? Ja, dat is nu wel heel toepasselijk, ja. ja, ja, ja, het, het, ja. Dat roep ik hier nog even over het perron en dan gaan we. <laughs> ja, is, is het nog heel bijzonder om, om zo'n zo toch wel heel erg op Amsterdam gebakken... ...stuk om dat buiten de hoofdstad te spelen? Ja, het is heel grappig ja. ja de eerste keer dat we buiten was, was in Rotterdam en toen kregen we een groot, echt een meest, meestelijk applaus. Ja. En wij kwamen af en dachten, ja dat is eigenlijk omdat die Rotterdammers blij zijn dat het een slecht afloopt met Amsterdam, <lacht> dus we waren, het, <lacht> we waren wel blij met zo'n stuk over Amsterdam. Nee, maar ook eh, nu, gisteren, dit is de tweede keer, daar zo, het, het, het, het, het, het, het wordt ook heel goed bezocht ja. en zo mensen zijn. Ja, echt blij als je ze spreekt van, ja, al veel altijd over gehoord. En het kwam nooit deze kant op, dus het is een kans om het eens te zien. Ja, en het blijft... Ja, dus we maken heel veel mensen blij met, uh, met Vondel. Ja, hartstikke mooi. En het blijft voor jou ja, een beetje 1 januari op deze manier natuurlijk. Ja, tot en met 18 februari spelen we in het land, dus dat blijft een 1 januari gevoel tot dan. Rijd ja. nou, rij je in je eentje of uh, heb je een gezelschap? Nee, nee, nee, we spelen dat met, uh, met 9, 9 collega's. Ja, nee, dat weet nee. ik maar, maar ik bedoel in de trein eigenlijk. Oh ja, nu zit Bart Klever bij mij in de trein, Marisa van Heijlen en Poppelien Aukenkerk. We rijden uh, gezamenlijk uh, al wat snackjes nuttigend, krantjes uh, uh, lezend uh, ja. naar Breda. Ja. In, in, niet in een stiltecoupé? Nee, nee, want mijn collega's gingen net, uh, die, die kwamen net in een stiltecoupé terecht. Maar daar wilden ze niet zitten, want ze wilden lekker kweken. Dus toen zijn ze weer verkast. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe bereid je je voor op je rol uh, van vanavond? Gebeurt dat ook in de trein? Of, uh, ja, kijk, als je speelt, zo zoiets is, is altijd een beetje bij, hè. Zo'n dag. Je weet altijd uh, dat je, je om weten. half negen ja. uh, moet gaan. En mm -hmm. dan als we daar zijn, we gaan eigenlijk eerst een hapje eten en dan uh, zo'n een uur of uh, zeven uur uh, komen we in het theater en dan uh, ga ik eens rondsnuffelen. Een beetje op het toneel uh, wandelen. En, uh, en ik moet beginnen op een hele schuine vloer die in een in 45 graden omhoog staat. Dus die, die uh, uh, uh, probeer ik altijd even. En daar uh, babbel ik dan wat tekstjes door. Uh, yeah. Ja, je, je rolt is dus wat, uh, wat geluidjes in de zaal en zo. Je maakt dus wat, wat, wat treft met je collega's en dan uh, ga je uh, je, je riddelpak aantrekken. Je besmeurt je, je met, uh, met vuil van het slagveld en dan, uh, <laughs> en dan ga je een beetje de diepe concentratie en, en, en dan begin eraan, ja. Ja, ja. Ja, ja. Zijn er nog vaste rituelen eigenlijk voordat het uh, daadwerkelijk het gordijn, uh, op, uh, doek open gaat? Nee, die heb ik eigenlijk niet. Nee, nee, nee. nee. Ik heb... Uh, uh, uh, het is altijd dat ik weer heel goed de tijd in ga. Omdraand drie kwartier van tevoren uh, ga ik mijn kleedjes aandoen. Ja. Dat wil ik wel een beetje op tijd gereden. Dat echt een kwartier voor de voorstelling. Dat ben ik op het toneel te vinden. Dan ga ik een beetje dat donkere, donkere zijtoneel op. en dan. Uh dus dat zijn mijn rituelen. Dat ik altijd wel weet hoe laat en wanneer ik uh, wat moet doen. Zul je mij überhaupt verstaan deze. Nou, het is, het is een hoop herrie op de achtergrond. Maar dat geeft ja, ook ja. wel eens het idee dat je echt op het station staat. En niet. Ja, uh, dat ja, het niet in de studio Ja, daarom. Ja, het is gewoon een hoorspel ja. eigenlijk. Hè. Het is ja, gewoon bommel eigenlijk niet. Ja. Ja. ja, Goed, nou, vanavond uh, in Breda. Eh, er zijn nog kaartjes, neem ik aan. Dus mensen die daar naartoe willen, ga vooral kijken vanavond naar de ja, het is wel bijna, maar Er kan nog wel wat bij. Ja. Er kan nog wel ja, wat bij in de regio van ja. Jaap Spijkers. Dankjewel. Goede reis gewenst. Ook aan ja. anderen van het gezelschap. Dat zal ik zeker doen. Tot ziens, Mark Ruudman. Hoi, hoi. hoi. Dag, Gijsbrecht van, uh, van Amstel deze week nog uh, in Apeldoorn en Drachten... en toert nog tot half februari, dat zei Mark al, door Nederland. Dan vanavond om vijf over half elf op Nederland 2 Opium Televisie. Want opium is ook een televisieprogramma. En wat zit erin, Corland Maas? Vanavond een special over Liesbeth List is een december 70 uh, geworden. Dat wordt nu gevierd met een uh, grootste theatertoene... die trouwens vandaag in de première gaat... En uh, ik heb gesproken met uh, dierbare vrienden en collega's over haar. Met onder andere haar beste vriend Hans van Willigenburg. Maar ook met Frank Boeyen, met Freek de Jonge. En heel bijzonder met haar dochter Elisa. En uit dat alles reist eigenlijk het beeld op van een zangeres die altijd over een groot talent uh, heeft beschikt. Maar ook nogal gehinderd is geweest door uh, haar verleden. Uh, haar echte ouders hebben haar eigenlijk niet opgevoed, overgedragen aan pleegouders. Ook wel een vrij zware jeugd gehad toch op Vlieland waar ze vandaan komt. En daarna haar carrière langzaam maar zeker opgebouwd met Ramse Schaffie en anderen, maar met heel veel pieken en dalen ook. En centraal bleef altijd de grote onzekerheid. En met name haar dochter Elisa legt vanavond heel mooi uit waar die vandaan komt. En ook gaat het over haar zangkwaliteiten. En daar vertelt Hans van Willigenburg een paar mooie, saillante dingen over. Lisbeth is uh, absoluut niet technisch gesproken onze beste zangeres. Wat bedoel je daarmee? Lisbeth heb ik vroeger toen, toen ze begon... eigenlijk meer een actrice die zong gevonden op het deel dan een zangeres. Ja, en dat was uh, Hans van Wille over Lisbeth List. Dus vanavond vijf over half elf op Nederland 2, die special over Lisbeth List. Ja, tot zover deze Opium uh, voor de, deze zaterdag 14 januari. Tjerk Lammers bedankt voor die mooie bibliografie en voor het gesprek. Volgende week zijn we er weer vanuit de Amstel Foyer van Carré. Dan onder andere met muziek van Renske Taminio. En als u de uitzending bij wilt wonen, wonen, bent u van harte welkom. De uitzendingen van vandaag is terug te luisteren op onze website opium.avo.nl. Uh, virtuele vitrine ook terug te zien via Facebook en alle andere dingen ook via Facebook. En uh, straks op Radio 1 het Sportforum met vandaag Dione de Graaf. Dione, wat zit erin? Ja Hans, goedemiddag. goedemiddag. Uh, we hebben ongelooflijk veel om over te praten. Uh, de turnwereld stond op z'n kop, de hockeywereld stond op zijn kop. Nou, zeg. Uh, er is een belangrijke handbalwedstrijd op dit moment bezig. Daar gaan we over praten. Uh, en uh, we kijken alvast naar die Olympische Spelen die, uh, die eraan gaan komen. Mm -hmm. En dat doen we met uh, Tom Boot. Natuurlijk. En iemand van Duren, uh, VI-journalist. En uh, later uh, op de middag ook Ad Roskam, prestatiemanager van NOC NSF. Oké, okay, dankjewel Dionne de Graaf. Met het uh, sportforum dus straks na uh, half vijf. Het uh, nieuws van half vijf, dat hoort u straks van Martijn Nijhuis. En uh, bent u niet in sport geïnteresseerd? Zou kunnen. Vanmiddag om vijf uh, uur op Nederland 2 kunstuur. Deze week onder meer de zoektocht naar Joodse schatten in Israël. Die wordt daar voortgezet. Um, wilt u reageren op dit programma? Ik zeg het nog maar een keer: dat kan via opium.avro.nl of via Twitter met uh, hekje Opium Radio of hekje Hans Opium. Ik wens u nog een hele heel fijne middag deze zaterdag. Maak er een mooie avond van. Graag tot volgende week. Opium. Avro. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Hij kreeg ruim 51 van de stemmen en zijn concurrent, oppositieleider Tsai, iets meer dan 45 President Ma wil een betere relatie met China. En in Mussel bij Stadskanaal is de politie van een ultralight-vliegtuigje omgekomen. Het toestel was opgestegen van een klein vliegveld voor ultralights en stortte neer in een weiland. Over de oorzaak van het ongeluk in Oost-Groningen is nog niets bekend. Dat waren de hoofdpunten. Het weer met Gerrit Hiemstra. Tot en met dinsdag is het droog en licht winters weer. Vanaf woensdag wordt het weer zachter. Vandaag was het mooi weer met geregeld wat zon. Vanavond en vannacht houden we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Door de wolkenvelden koelt het niet al te sterk af en blijft het 1 of 2 graden boven nul. Maar bij langdurige opklaringen kan het afkoelen plaatselijk naar min 2. En ook ontstaan er dan mistbanken. Morgen begint de dag nevelig en bewolkt. In sommige gebieden zijn de weilanden wit bevroren. Overdag lost de bewolking steeds meer op en morgenmiddag wordt het vrijwel overal zonnig voor morgen 5 of 6 graden. De wind is morgen zwak, windkracht 2. In zuidwest-Nederland matig windkracht 3 en waait uit noordoost tot oost. Maandag en dinsdag is het droog en zonnig winterweer met in de nachten lichte vorst. Overdag wordt het een graad of 3. Na dinsdag wordt het weer zachter en dan verdwijnt de vorst voorlopig. Ook de kans op regen neemt dan weer toe. Langs de Lijn met Dionne de Graaf. Dames en heren, het is twee minuten over half vijf. We gaan uh, beginnen aan langs de lijn tot zes uur. Straks gaan we uh, praten over de sport van afgelopen week. We gaan uh, nu praten over de sport van nu en wel over judo. Want uh, judoka Annika van Emde heeft brons gehaald... bij de wereldbekerwedstrijden in uh, Kazachstan. En daarmee heeft ze hele goede zaken gedaan... met het oog op de Olympische Spelen. Haar concurrenten in de klasse tot 63 kilogram... Elisabeth Willeboortse, werd op hetzelfde toernooi... al in de eerste ronde Uitgeschakeld. Kees Jonkind is in Kazachstan voor ons. Kees, goeiemiddag. Goeie, ja, goedemiddag bij jullie. Ja, ja. <laughs> uh, de twee, uh, en dan hebben we het over Van Emde en uh, Willeboorts die zijn in een uh, enorme strijd verwikkeld hè, om, om een ja. Olympisch ticket. Ja. Um, is dit een definitieve klap voor Willeboorts of, of gaat het zover nog niet? Nee, zover gaat het nog lang niet. Uh, dit was wel het laatste toernooi waarna gekeken wordt. Ja. Er zijn vier toernooien aangewezen waarin de twee uh, vrouwen... Zich moesten bewijzen, want ze, ze, ja, ze zijn gewoon gelijkwaardig. Ze uh, horen allebei tot de top vijf van de wereld. Uh, van hemdels dat vierde, wordt de vijfde op de wereldranglijst... ...en dan mag er maar één naar de speler, dat is natuurlijk heel verrang. Ja. En uh, hebben ze vier toernooien aangewezen. één in Amsterdam, één in Tokio, één in China... ...en deze, de Masters, in uh, Kazachstan, in Almaty. En uh, dit is de, het sluitstuk. En na die vier uh, toernooien zou worden gekeken door de technische staf wie van de twee nou het meeste indruk heeft gemaakt. En uh, ja, dat is gewoon een lastig verhaal, omdat uh, het is steeds stuivertje wisselen. Uh, dan uh, deed de een het weer beter dan de ander en uh, dan was het weer andersom. ik we moet wel zeggen dat in het aantal medailles dat gehaald is, die vier uh, toernooien, dat van MWR1 één voor staat. Dus die van vandaag, die is extra, die staat ze voor. Ja. Uh, dus en dat voert zij ook aan als uh, argument van uh, ja, als de technische staf nou uh, verschil wil, ik maak in ieder geval verschil in het aantal medailles dat is gehaald. Zij heeft één keer goud gewonnen en uh, twee keer brons. En die gouden medaille won ze ook nog eens in de finale tegen Bortje. Alleen, zegt dan de technische staf, ja, de wedstrijd tegen Willebortje, die beoordelen we niet. Want. Als jij naar de Spelen gaat, degene die je zeker niet tegenkomt, is Willebordje. Dus daar kijken we niet naar. We kijken meer naar hoe je doet tegen uh, internationale toppers. Nou ja, goed. Uh, en en dat, is, uh, dat is gewoon heel erg uh, vaag. Want uh, uh, niemand weet nu precies wie er wat dat betreft het beste voor staat. Nee, maar er dus, is. Uh, dat, uh, ja? hoe, hoe weet jij dat? Hoe de bond nu wel zijn keuze gaat bepalen? Want ze moeten ergens mee komen. Ja, ze gaan ergens mee komen. En dat zal uh, waarschijnlijk. Uh, maar de datum is nog niet geprikt. Maar dat gebeurt natuurlijk uh, niet in Kazelstad, maar in Nederland. Dat zal uh, op het bosbureau worden besloten in Nieuwegein. Waarschijnlijk deze week. En uh, de mensen die de beslissing gaan nemen, is uh, de technische staf. En die bestaat uit vijf mensen, waarvan in eerste instantie vier uh, de beslissing moeten nemen. Uh, de voorzitter, dat is technisch directeur Cor van de Geest, die zit wel die zitting voor. Maar die heeft uh, in eerste instantie geen stemrecht. Dus de boscoaches, dat zijn Maarten Ares bij de mannen, Marjolein van Ure bij de vrouwen en dan twee juniorenbondscoaches, Edwin Steringa en Mark Huizinga... die buigen zich over dit uh, dilemma. Uh, zij komen tot een keuze. Ja, stel dat de stemmen staken, dan is de stem van Cor van der Geest beslissend. Zo gaat het gebeuren. Oeh. Dat ja. Is weer, ja, nee, ik begrijp het wel, uh, maar dit kan... Ja, dit kan toch ook niet de bedoeling zijn van ja, de beste naar, naar de Olympische Spelen sturen. Om daar zo nee, ja, maar als je. Je hebt twee gelijkwaardigen. En ja. zij zijn allebei in staat om een medaille te winnen op de Olympische Spelen. Ja, en dan heb je echt een probleem in, in de judo sport. Omdat het is natuurlijk ook niet meetbaar. Je kunt geen tijden afspreken die je moet uh, lopen of zwemmen. Uh, nee. Het is gewoon niet meetbaar. En de ene uh, die, die kan beter judo tegen die japaner en die kan weer beter judo tegen die. Uh, uh, noem, maar, uh, noem maar wat, tegen hier Amerikaans. En het is allemaal zo ongelooflijk uh, arbitrair. Ja, er dit, dit, is gewoon eigenlijk geen logische keuze te maken. Het zal altijd uh, discutabel blijven, wie zou kiezen? Ja, Tom, dus, Boot, ja, Tom Boot, jij wilde, jij wilde wat ja, zeggen. Ja, ik wou nog één vraag. Die criteria zijn heel erg vaag, dat zei je net al. Uh, maar dan kan het dus gestuurd worden. En ik dacht dat Willy Boorts getraind werd... door Marjolein van Une, klopt dat? Nou, het, het, het, uh, het is nog pikanter eigenlijk. Ze komen allebei van dezelfde club en dat is de club van uh, Chris de Korte, uh, Boerokan Rotterdam. Daar is Marjolein van Une, de bondscoach, is daar ook trainster zelf en uh, nu is het afgesproken dat uh, Marjolein van Une... dus bondscoach en trainster bij Boerokan begeleidt willenboers het hele traject. En Chris de Korte, de oude Nestor, heeft zich ontfermd over Annika van Ende. Dus in die club. In Rotterdam trainen twee vrouwen op dezelfde mat die allebei voor hetzelfde Olympisch ticket gaan. Nou ja goed en uh, dat hebben we ooit een keer gehad met Henk Grol en Elke van de Geest. Ja daar komen gewoon brokken van. Dat, dat kan niet in goede harmonie uh, gaan. Dus het is ook goed dat nu die, uh, die vier toernooien zijn afgelopen en dat er gewoon waarschijnlijk komende week een beslissing valt omdat we dan gewoon weer, uh, ja, in ieder geval bij de boerder kan, de rust weer, uh, de spanning kan weg. Dan is er gewoon een beslissing gedaan. Weet iedereen waar ze aan toe zijn. En is die, uh, ja, zeg maar die onderlinge concurrentie uh, voorbij. Ja, maar kijk, je noemde net Chris de Korte en Marjolein, Marjolein van Une. Ja. Maar Chris de Korte zit niet in die commissie uh, ja, die maar. het moet beslissen. Ja, hij heeft nu heel diplomatiek uh, net gezegd uh, voor de camera. We maken een reportage voor Nieuwsuur maandag. En voor de camera zei hij, hij heel diplomatiek van ik heb ontzettend veel vertrouwen in deze uh, technische staf. En ik uh, ga ervan uit dat zij de juiste beslissing nemen. En als je dan vraagt wat is volgens jou de juiste beslissing, dan komt hij met de cryptische omschrijving dat degene die nog het meeste rek heeft en de meeste groei kan vertonen richting de Olympische Spelen... dat die wat hem betreft de grootste kans uh, maakt om een, een medaille te halen en die dus moest gaan... Ja, en hij wil geen naam noemen, maar goed. Ja. Uit die omschrijving kan je wel opmaken dat hij de jongste van de twee bedoelt. En dat is dan uh, Annika toevallig net zijn pupil. Ja, ja zeer arbitrair blijft het. Uh, Kees, uh, als je er iets over zou moeten zeggen, <lacht> denk jij een bepaalde richting? Nee, ik, uh, ik vind dat heel erg moeilijk. Want uh, waar ze mee schermen is uh, het totaalplaatje. Dus en dan kun je wel drie medailles hebben gewonnen en één meer dan je concurrent. Maar wat zij precies met totaalplaatje bedoelen, daar, daar krijg je niet heel erg goed de vinger achter. Want dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Dat betekent hoe je je manifesteert tijdens trainingen, zou het kunnen zijn. Ja, daar, daar zijn wij natuurlijk niet bij. Dus ik heb daar niet zo'n heel erg uh, uh, zicht op. Ja, het is gewoon... Uh, ik, ik weet het echt niet. Ik vind, ik vind het ongelooflijk moeilijk om te voorspellen wat, wat eruit gaat komen. Nou, ja, nou, we zijn niet veel wijzer geworden, maar waarschijnlijk dus nee, wel volgende dan ben dan week, zei ja, Kees. Ik ben voor de gegaan met de jongen. <laughs> maar waarschijnlijk <laughs> volgende week wel, hè Kees? Ja. ja, ja oh, Oké, okay. dankjewel okay. Kees Jonkens. We, we gaan uh, verder met tennis, want Jesse Galoen heeft zich als tweede Nederlandse tennisser geplaatst voor de uh, Australian Open. Hij won vannacht in de laatste kwalificatieronde van David Guess. Houta Galun was in twee sets klaar met de Fransman. Het werd 6-4 en 6-0. Het is de eerste keer dat Houta Galun op het Grand Slam toernooi in Melbourne in het hoofdtoernooi staat. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen Carlos Berlock uit Spanje. En dan handbal. Het wereldkampioenschap 2013 in Spanje is de inzet voor de Nederlandse handbalmannen. Nederland kan zich plaatsen voor de playoffs in juni van dit jaar... En vandaag was uh, echt de laatste kans om die play-offs te bereiken. Winnen of gelijk spelen in en tegen Estland. Um, ja, Dat was de bedoeling. En Richard van der Made, wat is het geworden? Nederland blijft in de race. De wedstrijd is net afgelopen. Het was een enorm gevecht. Geweldige spanning. Uh, twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren. De hele wedstrijd eigenlijk. En in de slotfase 29-28. Dus je kunt je voorstellen, het was echt voortdurend stuivertje wisselen. Nederland stond voor bij rust, 14-13. In de tweede helft gebeurde er werkelijk van alles. In de slotfase nog een rode kaart voor Jeffrey Boomhouwer. Vasthouden van de schotarm van Patraai, de sterspeler van Estland. Op dat moment stond Nederland voor met 25-24. Daarvoor kreeg ook Jasper Adams, die heel goed speelde... een uh, linkeropbouwer van Volendam, was ook al weggestuurd. Dus op dat moment stond Nederland met vier veldspelers in dubbel ondertal. En Estland profiteerde daar eigenlijk nauwelijks van. 25-24 was dus de stand. Het wordt wel 25-25, maar daarna... Adams komt terug, wordt het toch weer 26-25. Een hele belangrijke rol ook voor de keeper. We hebben een uitstekende keeper bij Nederland, Gerry Eilers. Uh, die een aantal uh, fantastische reddingen verricht. Iso Sluiters komt er dan bij. Een jonge speler nog, maakt 27-25. Nederland blijft op voorsprong. Het wordt allemaal heel hectisch en rommelig. En uiteindelijk blijft die voorsprong uh, staan. En uh, 29-28 is dan... Uh, Hoeps. Het eindresultaat. En dat betekent dat uh, Nederland dus in juni inderdaad uh, ja. verder mag. Ja, en dat is... Vrij bijzonder voor de Nederlandse handbalmannen, Ja, dat gebeurt niet zo vaak. De Nederlandse mannen staan natuurlijk een beetje in de schaduw van, uh, van de vrouwen... waar het uh, geld uh, met name naartoe gaat. Ondersteund ook uh, al jarenlang door NOC en NSF. Nog altijd ook in de race voor de Olympische Spelen. De mannen hebben nog nooit een uh, groot eindtoernooi bereikt. Dat zal ook nu nog steeds lastig worden. Maar Nederland heeft zich dus vandaag wel geplaatst voor de playoffs in juni. Lood dan een land dat uh, op het EK actief was... Uh, deze maand. En dan zal het in een tweeluik erom gaan. Plaatst ja. Nederland zich wel of niet voor het WK in Spanje. En dat zou dan uh, historisch zijn voor de Nederlandse maar het mannen. Maar het is sowieso een sterker land dan, dan Estland of Finland... de twee die ze ja. nu hebben Ja, ja. ja. ja dat zal getroffen. waarschijnlijk een, uh, een, een opnieuw spannend gevecht worden. Uh, Nederland ze, heeft zich drie een... jaar geleden zich ook al eens een keer geplaatst... voor de playoffs. Toen uh, lukte het niet. Maar... Wie weet. Er is wel uh, sprake van progressie. Veel jonge jongens die erbij zijn gekomen. die steeds uh, wat beter uh, gaan spelen. Iso Sluiters, ik noem hem al. Jasper Adams van Volendam, die het goed doet. M aangevuld met een aantal jongens die al jaren in de Bundesliga spelen. Ze roepen ook voortdurend. nu moet het een keer gaan gebeuren met het mannenhandbal. Nou ja, laat het dan maar een keer gaan gebeuren in juni. Dus ze zijn er in principe nog twee wedstrijden vanaf. van dat daar wereldkampioenschap. Komt het, daar komt het op neer. Ja. Um, jij hebt ze nu zien spelen. Ja, kun je iets zeggen over, over dat niveau van Nederland? Want ik ja, kan zeg maar Estland als tegenstander niet goed inschatten. Nee, handbal is, een, is een, een hele grote sport met heel veel toplanden. Estland hoort daar niet echt bij. Nederland heeft ook steeds gezegd voor deze kwalificatiereeks... waar ook Finland nog in deze pool zat... Uh, dit moet lukken, winnen van Finland. Dat is ook gebeurd twee keer en ook twee keer winnen van Estland. Maar afgelopen woensdag viel het toch tegen. In Geleen werd het slechts 35-35... Uh, ja, ik schat Nederland inderdaad ook wel iets hoger in dan Estland. Maar goed gespeeld is er vanmiddag in Estland zeker niet. Dus uh, ik moet het allemaal nog gaan zien of het lukt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk knap dat je die wedstrijd toch daar over de streep weet te trekken. Maar we horen als Nederland niet bij de subtop van de wereld. Het is middenmoot. Oké, okay. dankjewel. Richard van der Made. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, daar gaan we mee beginnen. Er is veel gebeurd de afgelopen week. We gaan praten. Straks schuift Ad Roskam aan aan deze tafel. Hij is nog onderweg. Hij is prestatiemanager van NOC NSF. En ook Interim technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Iwan van Duren, fijn dat je er weer bent, Iwan. Journalist ja, van ook. VI en Ton is er gelukkig ook weer. Met die mensen gaan we uh, de week, de sportweek doornemen. En zoals u van ons bent, het, uh, het moment van de week, Iwan. Ja, uh, ja, dat is veranderd uh, gisteren nog. Oh, het was het mag, eerst, uh, het eerst kwamen we allerlei... Uh, uh, er was een groot FIFA-congres. Wij schrijven al jaren over uh, uh, in VI ook over wedstrijden die verkocht worden. De, de, de criminaliteit krijgt steeds meer grip op voetbal. En daar kwam even een, uh, een verhaal naar boven met bewijzen... ook over hoe een wedstrijd een in Interland, van Bulgarije tegen Estland... gewoon was gekocht. En uh, met alle mailbewijzen, voor 100.000 uh, euro was die wedstrijd gekocht. Vier penalties, scheidsrechter was omgekocht. Officials van beide ploegen kregen geld. En uh, ik was wel een keer blij dat daar bewijs van was. Want dit wordt heel vaak gezegd, nu was dat er. Maar gisteren veranderde alles. Toen zag ik beelden uit Dordrecht... Kijk, uh, ja, ja en, uh, en Theo Bos, uh, nou, ik denk dat de meeste luisteraars wel weten... Uh, wat er is uh, gebeurd de afgelopen tijd, kanker geconstateerd. Uh, ik zeg het heel makkelijk, maar dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend. En uh, ja. ja, vanaf deze plaats sowieso naar Theo toe. En zijn familie en alle mensen omheen me heel veel succes. Maar mijn moment was wel dat ik daar in het stadion spelers, iedereen, bezig zag met, uh, met de privépersoon. Theo Bos, spandoeken noemen we op. Uh, en dat is toch ook het voetbal. Voetbal wordt vaak gezien van het is keihard en, en, en, en, en de sterkste wind. Maar de rangen sluiten zich ook wel op dit soort momenten. En, uh, dat vond ik heel Ver mooi om ja, te zien. Verbaasde je dat ook? Nee, het verbaasde me niet. Maar ik vind het iedere keer wel weer mooi om te zien dat het gebeurt. Zeg maar. En uh, het verbaasde me niet. Maar als je zegt, wat is je sportmoment ja. uh, van de week? Nou, dat is dan voor mij een moment dat me roert. Ja. En uh, nou, dat roerde me wel, vind ik mooi. En ik verbaasde ik verbaas me er niet over, maar ik wend er ook niet aan. Want heel vaak is het toch in het voetbal uh, het is een harde wereld. En uh, als je het niet goed doet, dan val je af. En uh, je ziet veel mensen sneuvelen onderweg. Maar als er dan dingen gebeuren, dan is het wel mooi om te zien dat iedereen toch een familie is. Ja, Een Ontroerend, de wel, ontroerend ja. moment voor iemand van Duren. Tomboot, heb je ook een ontroerend moment ja, van de week? Ja, eigenlijk wel. Het is geen uh, sportmoment. Maar ik ben zo verschrikkelijk blij dat Iwan van Duren weer... Uh, ja, dat is ons aller moment van de week eigenlijk. Ja, ja, en ja. dat is mijn moment. Ja. Hij heeft uh, in het Westenpark, dacht ik. Hè? Daar en, wou ik niet zeggen. Wat? Daar wou ik net niet zeggen. Ah. <laughs> <laughs> maar je had toch een uh, ongeluk daar gehad? Ja. ja aangereden. Nou, we zijn blij. De twee maanden uit de running geweest. Of misschien nog langer. En we zijn blij dat hij weer uh, hier bij ons zit. Ja. He, hij is een bijna een vaste gast bij ons. Was het ook in VI. En uh, we hebben hem wel gemist. Kijk, daar sluit ik mij volledig nou, het bij is aan. Echt wel, nou, het lijkt wel zo Radio Romantica worden. Dank je wel. Nou, tot zover Tom. het echt mooi. sportforum, ja. dames en heren. <laughs> We gaan verder met, uh, nou ja, met het eerste onderwerp. Het grote onderwerp. Um, de hockeybondscoach Paul van As... heeft uh, keihard ingegrepen in zijn selectie. Hij heeft uh, record international Teun de Nooijer... strafcorner-specialist Taken Takenma... uit de nationale ploeg gezet. Het was een moeilijke beslissing voor van As. Um, ik realiseer me dat ik... Uh, Kom aan, uh, aan twee iconen van het Nederlandse hockey. Um, en dat vind ik, dat betreur ik ten zeerste intermenselijk gezien. Van de andere kant uh, kijk ik naar processen en uh, kijk ik al een tijd naar de processen. En we hebben nu onder mijn leiding drie toernooien gehad. Uh -huh. En ik vind dat. Uh, um, uh, ik denk dat we uiteindelijk energie meer kunnen vrijmaken... als ik uh, teun en taken uh, uh, niet in de lijnen, binnen de lijnen zet. Uh, en dat is een hele moeilijke en wrange conclusie. Uh, maar uh, dat is wel de, de mening die, die ik heb. En uh, daarom heb ik de stap ondernomen. Tim Steens, onze hoekingman, is ook aangeschoven. Een moeilijke en lange uitleg. Snap je hem? Ja, aan de ene kant, uh, ik snap hem wel. Het is, uh, volgens mij stond het microfoon niet aan, maar nu wel. Ja, ja, ja je bent daar. <laughs> ja, bent er. ik ben er. Um, ja, weet je, het is... Uh, uh, um, kijk, Teun en Taken, dat zijn echt iconen, zeker Teun. Hè? Uh, ik heb echt genoten van die man, want dat, wat hij kon, dat kon bijna niemand op de wereld. Dus, uh, maar op een gegeven moment is er een tijd van komen en een tijd van gaan. En bij Teun was het best er al van af. Kijk, wat kan je dan doen als bondscoach? Dan kan je zeggen, van nou, ik neem ze mee naar uh, Londen, want dan... He, gaat er niemand overheen vallen. Want ja, Teun de Nooy neemt natuurlijk altijd mee. En Taken, take, maar met die corner natuurlijk ook. Want die zit in het rijtje van Paul Litjes, Thies Kruisen, Florian Bovenland Taken van de Honert. Ja. He, want die heeft een fantastische corner. Maar in het veld was het ook wat minder de laatste tijd. Dus ja, dan kan je zeggen, we nemen ze mee naar Londen. En als het daar niet lukt, zeggen ze. ja, dat is jammer. Want ze waren toch een beetje over de top. He, maar hij heeft nu al dat vooruitgeschoven, die beslissing. En dat is op zich heel dapper. Maar hij weet ook dat als dit in Londen fout gaat... dat het klaar is met zijn bondscoachschap. En dat, dat, uh, dat risico neemt hij gewoon nu. En dat ja, kan je dapper vinden. Vind ik, vind ik wel dapper. He? En, uh, het is afwachten in Londen. Je, je kan er alles van vinden. Iedereen vindt er wat van. Ook in de hockeywereld. En mensen daarbuiten. He? Maar ja. goed, uh, in Londen wordt het zijn gelijk of het is klaar. Vind jij het een dappere beslissing, toch? Nou, ik vind het geen dappere beslissing. Dan kan je elk, elk soort soort beslissing dapper noemen. Ik vind het eigenlijk vrij dom. En hij praat zichzelf ook tegen. Hij, je zegt wel dat ze op de terugweg zijn, nee. uh, taken en vooral Teun. Uh, ja. ja, maar hij kwalificeert, kwalificeert ze zelf als buitencategorie. Dus hij is nog meer dan. Uh, ze zijn nog meer dan goed. En dan heeft hij de metafoor met twee bomen die dan het licht weg, uh, weghalen voor uh, de rest van de groep. Wat zou Barcelona doen? Iniesta eruit, Messi eruit, uh, Ja, uh, want jij niet op Slavi. leeftijd, Tom. Eh, met alle respect voor Teun, hij is 35, he, Ja, en, uh, maar als ik, nog, heen, had, als ik nog heel even... Ja. Als hij het licht voor hun weghaalt... Mm -hmm. dan zegt het meer over diegene bij wie het licht wordt weggehaald... dan over Teun de Noor en... Uh, Taken, taken maar. En dat zou ik voorstellen. Laat ze staan en neem een andere selectie daarbij. Nou, laat ze staan. Daar ben ik het wel een klein beetje mee eens. Kijk, ik, je hebt tegenwoordig met hockey de interchange. Hè? Dus je mag gewoon ja. uh, wisselen door de hele wedstrijd heen. Ja. Kijk, laat Teun dan die 15 minuten in een helft... waar hij waanzinnig goed kan spelen. Ja. Laat hem dat dan doen. Dat had ik dan gedaan. Als die coach was, had ik gezegd... Van, nou, ik neem ze mee naar Londen. Maar ik laat Teun incidenteel even invallen. Want hij heeft zijn geniale momenten. En die kan je dan een beetje doseren En bij je hem Dito. Mm -hmm. hè? Want in het veld, hij was altijd de laatste man maar dat speelde hij de laatste tijd ook niet meer. Want Robert van der Horst, zeg maar, die daar nu speelt, die speelt, is ook gewoon beter in het veld. Maar hij heeft natuurlijk wel een corner van wereldniveau. En die hebben we nu niet in Londen. He, want met alle respect, Roderick Beustof, uh, Mink van der Weerden, Wouter Jolie. Dat zijn dan de drie corners alternatieven. Dat zijn geen wereldcorners. Dus uh, goud corners. Daar wil je nee. geen goud mee. Nee, is nee. nou, dus geen <laughs> Toch of wel. Maar, maar als ja, ik, ik denk, nog vragen mag, hij heeft het steeds over energie... En iedereen een nieuwe theorieën en weet ik veel wat allemaal. En Teun en Taken zouden dan een blokkade voor die energie vormen. Wat bedoelt hij nou in godsnaam met energie? Nou, ik denk dat... Eh, ik kan wel een beetje me meevoelen. Synergie. Want ik, heb, ik ben donderdag op de training geweest bij de jongens, nadat het bekend werd. En ja, weet je, die jongens die, die hebben dat gewoon geaccepteerd. En die voelden, voelden dat zelf ook een beetje aankomen. In, in het team zelf. He, de buik, voor de buitenwereld was het een schok. Maar de jongens hebben het een beetje zien aankomen. Want die zien ook dat ze het afgelopen jaar... dat Teun en taken wat minder gaan hockeyen. Ja. Dus voor hun was het niet echt een enorme verrassing. Het was wel een schok, maar niet zo van dat ze dat nooit hebben zien aankomen. Nee, ik wil, want ik, Dat valt mij wel heel erg op aan, aan die enorme discussies die er zijn. Dat ik steeds het gevoel heb dat de buitenwereld zich er enorm druk over maakt. Mm -hmm. Maar dat het uh, als het gaat om de twee mannen... Uh, namelijk uh, Taak, Takema en Teun de Noije dat die zich daar veel minder druk over maken. <coughs> nou, vol, volgens mij werden ze helemaal overvallen... Dus het zien aankomen, volgens, he, dat hebben ze ook voor de televisie, zag ik ze. Mm -hmm. En dat kwam er ook uh, duidelijk uit. En dat druk maken ga je nog krijgen, natuurlijk. Ik blijf, ik blijf erbij dat als zij buiten categorie zijn en op de weg terug. dat ze nog altijd opgesteld worden. Kijk, als je eikels hebt in dat team. die de boel negatief beïnvloeden. Maar dat zijn taken en teun absoluut niet. Ja. Dus ik vind de argumentatie. Eigenlijk heel zwak. Maar het zit er nu dus in dat uh, de, de bondscoach eerder heeft gezegd... dat hij ze eigenlijk buiten categorie vindt. En nu ineens zegt ze moeten weg. Ja, ze, ze waren op de terugweg. Kijk, van Teun was het niet voor niks afgelopen uh, december... nog genomineerd als beste speler van de wereld. Hebben we niet ja. vergeten. Hè? Hij heeft dat niet gered omdat die uh, Jamie Dwyer werd dat weer. En terecht. He, dus ja, Teun is natuurlijk... Hij heeft zijn geniale momenten, wat ik zeg. Maar hij kan het geen twee keer 35 minuten meer volhouden. Dat hoeft he, ook niet, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Dat, dat, ja. dat had ik een mooie oplossing gevonden, zeg maar. Als je toch twijfelt aan hun... Dan zeg ik, nou, laat hem dan in ieder geval meegaan. Dus spreek dan met hem. Open, ja. he, en dat hij dan af en toe eens invalt. En maar maar Tim, oh, dan kom ja. je toch tot de conclusie dat het een slechte beslissing is? Dat kan het enige nou ja, dat, zijn. Dat moet, dus, dat moet dus blijken in Londen, Ton. Ik bedoel, dat is het enige waar, waar het om gaat. Hè? Als hij in Londen faalt, dan is hij ook klaar met zijn ja. boscoodschap, dat weet hij gewoon. Ja, maar ik ben het niet mee eens. Dat moet je nu eigenlijk weten. Want in Londen, ja, dan ben je te laat natuurlijk als ja. je niet zou winnen. Maar hij vindt He? ook dat als, als teun en taak in het veld staan, dat de jongens te veel in dienst spelen van hun. En dat ze dan een beetje geblokkeerd zijn. Ja, maar worden. dat zeggen we over de jongens. En niet over teun en ja, taak. De ja. doe je er toch ook niet uit. Nee. En ik heb nog een vraag aan jou. Wat, want hij heeft overlegd zowel met het bestuur van de Nederlandse Hockeybond... als met de NOC en NSF. Met Roeland Ja. Wat voor functie heeft de NOC en NSF in dit geheel elke ja. keer? Want nu is het eigenlijk afschuiven. Nou, Het is een klankbord. Hè? Roland Olmans is prestatiemanager. Ja. En die is natuurlijk gepokt en gemazeld in het hockey. Hè? is wereldkampioen olympisch kampioen. Die, die heeft natuurlijk wel een kijk op hockey... En al heeft daar een klankbord gevonden om eens met Roland te overleggen wat hij ervoor vindt. Die heeft ja, Teun en Taak natuurlijk ook heel lang meegemaakt. Ja, maar het advies van de NOC en de wordt door elke bond natuurlijk opgevolgd. Want wie betaalt, bepaalt. Mm -hmm. hè? Ja, nou, dat, dat maar, zou Maar um, uh, is het heel gek om te denken, hij is bondscoach, hij mag bepalen. Hij denkt uh, uh, heel oprecht volgens mij, dit is de beste uh, keuze die je kan mm. maken. Die keuze maak ik, punt. Ja, daar ben je lekker mee dan. Ja, je zet die man daar neer, die mag die beslissing nemen. Maar als de hele wereld kan ook wel, uh, en, en, kan wel zien dat dit een rare beslissing is. Er is niemand die zegt, van, dit is volkomen logisch. Ook, ook jij niet. Dus ik heb, en, en Nog even terug te komen, die jongens die maken zich niet druk. Mm -hmm. Nou, reken maar dat die thuis de deur eruit trappen. Maar wil je nog meegaan, dan moet je nu dus niet... Uh, het zijn met geroutineerde jongens. Die weten, als ik nu naar buiten treed, dit is een schande, dit pik ik niet. Ik werk nooit meer met die man. Gooi je deur dicht. Dus ik vind het ontzettend professioneel van deze jongens... dat ze niet uh, zo reageren. En het zou me echt helemaal niks verbazen als ze er dadelijk wel zijn. Ja, even ja. over de reactie. Want uh, kijk, mm -hmm. die, ik ben toen bij die training geweest nadat ja. het bekend werd. En die jongens die reageren vrij... Ja, wat ik al tegen Ton zei, zal ze, ze het wel een beetje zien aankomen. Mm -hmm. Dat het nu komt, dat is onverwacht natuurlijk. Maar kijk, zij gaan ook door... En ze weten ook dat er maar 16 spelers mee naar mm -hmm. Londen kunnen. Dus het is ook een beetje de ene dood is de ander's brood. Want zo rekenen zij ook, hè? En ze gaan gewoon door nu met trainen. En ze gaan uh, maandag naar Alicante. En ze gaan daarna naar Australië. Die jongens gaan gewoon door. Het is gebeurd. Weet je wel? Dus het is niet zo dat in dat team ineens iedereen zegt... Van, nou, we moeten zorgen dat ze weer terugkomen. Want zonder teun en taken kunnen we niet redden. Nee, helemaal niet. Nee, nee ik ga het over de reactie ja. van die twee jongens zelf. Dat, ja, ik, die, ja, dat, dat ik dat ook Maar dat wilde ik even als toevoeging geven. Ja, ja. Kijk, ja, teun, er is geen is enorme teun. opstand gekomen. Nee, absoluut niet. Nee. Nou, dat zal, de resultaten zullen eens gaan spreken de komende ja, weken. Absoluut. Nee, maar goed, de resultaten waren al niet zo goed. Hè? Ik bedoel... Eigenlijk met teun en taken erbij, hè? Wat? Met teun en taken de teunen erbij. Met teun en taken, maar ook nee. met de bondscoach. Ja. Uh, nou, die nou, had met de bondscoach, die, ja, ja. Die had uh, het proces ja, is niet in stijgende lijn. En ik weet dat de doelstellingen. is tweemaal goud van de hockeybond. Tweemaal goud. Nou, die, dus. die laat ze naar beneden gelegd. Ja, ja, door, door Paul zeker. Ja, dat ja, ja, heeft wel al gezegd, ja, ja. ja. ja. ja. gezegd. Als we oh, geen toernooi gaan winnen, band. dan kunnen we ook moeilijk voor Olympisch goud gaan. Ja, maar goed. En, op, hij wilde de Champions League ja, winnen. Ja, maar wacht even, op het moment dat hij uh, uh, Bonscoot werd. Ging hij wel voor goud? Dan kan ja, je wel, nou, het, nee, ja maar dan kan je wel tijdens de rit... Nee, dat uh, ben ik uits... niet eens. Maar hij heeft, gezegd, heeft gezegd, we hebben drie toernooien om te kijken of we zeg maar, een kans hebben op goud in Londen. Nou, hij heeft, hij heeft, bij de Champions Trophy is hij uh, derde geworden. Bij de EK is hij tweede geworden. En bij de tweede Champions Trophy ja. is hij weer derde geworden. Hij zegt, ja, je moet een keer een finale winnen om goud te gaan ja. in Londen. En dat uh, is niet gelukt. Wat vind jij ervan? Dus, uh, nou, dat ben ik wel met hem eens. Want deze jongens hebben nog nooit een finale gewonnen. Die nu in het team staan en het is toch belangrijk in de sport. Ik heb het zelf meegemaakt. Maar je hebt toch twee jongens die dat wel hebben. Teun en Ooie, no, yes, zeker. Ja, maar die, die ja, ja, Teun, ja, teun wel, nou, die maar gaat er niet bij. uit. Ja, ja maar ja. er zitten verder geen jongens bij die of spelen of een WK gewonnen hebben. Want nee, maar dat die, die gooit In hij 2000 voor het laatst gebeurd. Ja, maar die gooit hij eruit. Ja, nou, Taak heeft ook nooit een Olympisch speler nee. gewonnen. alleen nee. Teun. Ja. Ja. Toen is de enige zeg maar, die een Olympische medaille heeft gewonnen. Want het laatste... Maar het finales laatste... winnen, hè? Dus, dus, dus ja, het laatste. In het voetbal is dat zo, dan neem je die mannen. Die maken voor jou het verschil ja, als het er echt op aankomt. Ik ja. weet niet of het hockey hetzelfde ja, principe ja, ja, geldt. Ja, dat ben ik helemaal geen. eens. Dat is wel leuk. We gaan maar... straks na vijven hier nog even op door. Volgens mij zijn we er nog niet uit. Dan maken we ook even die mooie link naar het voetbal. Iemand van die... Zonder ja, Hockey zonder stokkie. <laughs> dat gaan we dus uh, na vijf doen. Dan is ook uh, Ad Roskam hier. En we gaan bijvoorbeeld nog praten over het uh, turnen van de afgelopen week... op het test-event in Londen. Dat allemaal na vijf uur. Graag tot straks. de op één. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT.